12 uur. Van Kan met het Sennemer-journaal. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft op de Zwitserse televisie hard uitgehaald naar de Europese Voetbalbond en dienstvoorzitter Platini. De 79-jarige Blatter die vrijdag werd herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond sprak van haat die niet alleen van één persoon bij de UEFA komt, maar van een organisatie die niet begrepen heeft dat ik al in 1998 voorzitter ben geworden. Platini had de FIFA-baas verzocht om op te stappen. De meeste Europese bonden namen openlijk stelling tegen Blatter. Ik vergeef iedereen, maar ik vergeet niet, was de reactie van Blatter daarop. In de Amerikaanse staat Texas is de noodtoestand afgekondigd in verband met de overstromingen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 24. Elf mensen in de zuidelijke staat worden nog vermist. In totaal zijn in de Verenigde Staten 28 mensen omgekomen door het noodweer. De staat wordt na een periode van droogte getroffen door hevige regenval en overstromingen. Mei was voor de stad Dallas de natste maand in de geschiedenis met ruim 40 centimeter aan neerslag. Het UWV stopt binnenkort met het beboeten van mensen met een uitkering die informatie achterhouden over hun inkomsten. Dat heeft de instelling afgesproken met minister Ascher van Sociale Zaken. Per 1 juli gaat de nieuwe wet Werk en Zekerheid in, die de WW vervangt. Daarin verandert de manier waarop de uitkeringen worden uitbetaald. Mensen met een WW- of ZW-uitkering moeten straks per maand hun inkomsten opgeven. Als ze een verkeerd bedrag vermelden, worden ze een maand later automatisch met dat bedrag op hun uitkering gekort. De Amerikaanse minister van Defensie Carter heeft China met klem gevraagd om onmiddellijk en voorgoed te stoppen met de grootscheepse landwinning in de Zuid-Chinese zee. Hij deed zijn oproep op een veiligheidsstop met westerse en aziatische defensiekopstukken in Singapore. China woont die bijeenkomst ook bij. Volgens Carter overtreedt Peking internationale regels door land te winnen in gebied dat ook door andere Aziatische landen wordt geclaimd. De omringende landen zeggen dat China de nieuwe kunstmatige eilanden wil gebruiken voor militaire faciliteiten.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 FM. Al, al, al 25 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Look at where we are. Tonight, we you look down on the city lights. Tonight, we you leave the hard times behind. Mijn is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 Me. Love is all. Love is all Love is all. Love is all Love is all me. 6.9 ZFN, Zfn. Destination unknown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 Parijs, gewoon me business Ik zie de meest mooie Française Op de boehoog Haken en ik Weet niet wat ik zeg Moet, ik zeg bonjour Mon amour, moi Marcel, tu es très belle En Je suis Je suis Nederland Oh Je parle Un petit peu français. en ik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 Ze lijken mix van Duits en en Anouk. Oh, oh, oh. er gebeurt iets met mij. Toen zei ze: "Je suis Nederlands. Oh, oh, je praat een beetje Frans en ik zei." BAM! En zonder een jour de chance, ils avaient le ciel à porter de main. En cadeau de la providence, alors pourquoi penser au lendemain? Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vlinders om ons heen.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 Een ademloos gesprek. En misschien zie ik hier ook. something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here. that the revolution's near. But to me Peatings.